Zes uur, Joris Stubinitsky met het NOS-journaal. De Libische kolonel Gaddafi is in Tripoli en niet in het buitenland, dat zei Gaddafi zelf in een kort interview op de Libische staatstelevisie. Hij riep op niet te geloven wat er wordt gezegd op tv-zenders die van zwerfhonden zijn. Een groep Libische legerofficieren riep vannacht alle militairen op zich aan te sluiten bij het volk en Gaddafi af te zetten. Bij de volksopstand in Libië zijn gisteren opnieuw veel doden gevallen. Volgens betogers zijn in Tripoli alleen al 250 mensen omgekomen. Intussen proberen steeds meer landen hun burgers uit Libië te evacueren... en ook Nederland stuurt vandaag een vliegtuig. Vandaag komt de VN-veiligheidsraad bijeen om te praten over Libië. Een aardbeving bij de Nieuw-Zeelandse stad Christchurch... heeft aan een nog onbekend aantal mensen het leven gekost. De beving had een kracht van 6,3 op de schaal van Richter... De schade is enorm. Veel gebouwen zijn ingestort... en er zijn brandjes uitgebroken. Gevreesd wordt dat er nog mensen onder het puin liggen. Afgelopen september werd de regio ook al getroffen door een aardbeving. Met enkele dagen vertraging zijn twee Iraanse oorlogsschepen... begonnen aan de omstreden vaart naar Syrië door het Suezkanaal. Het nieuwe tijdelijke legerbewind in Egypte... heeft toestemming gegeven voor de doortocht... hoewel Israël die beschouwt als een ernstige provocatie... Israël vreest dat de Iraanse schepen wapens brengen naar Syrië... een aardsvijand van Israël. Theoloog Huub Oosterhuis noemt zijn uitspraken over de censuur... op de kersttoespraak van koningin Beatrix een beetje dom. Hij zegt dat in een interview met het radioprogramma Schepper en Co. Dat wordt zondag uitgezonden. In een eerder interview zei Oosterhuis dat de kersttoespraak... van de koningin was gecensureerd omdat de PVV het er niet mee eens zou zijn. Ik had dat niet zo moeten zeggen, al dus Oosterhuis nu. Het weer, het is helder, de minima lopen uiteen van min 2 tot min 9. Overdag droog en zonnig. In het noordoosten blijft het vriezen. En door de matige oostenwind kan het erg koud aanvoelen. Dit was het NOS Journaal. Het NOS Radio 1 Journaal. Lara Rensen. En Marcel Ooster. Dinsdag 22 februari. Goedemorgen. Gaddafi heeft Libië dus niet verlaten, zegt hij. En wat die zwerfhonden van de media zeggen, moeten de Libiërs vooral niet geloven. Gaddafi is er dus nog en lijkt voorlopig niet van plan zijn positie op te geven. Het laatste nieuws over de situatie in Libië krijgt u van correspondent Nicole de Vever. analyseren de situatie met Midden-Oosten kenner Bertus Hendricks. En over het leger en de wapens die Libië van het Westen heeft gekocht, praten we met defensiespecialist Coco Leij. We hopen ook meer te horen over de evacuatie van de Nederlanders uit Libië. Onze verslaggever is op vliegveld Eindhoven, waar een militair vliegtuig klaar staat om ze op te halen. Er was afgelopen nacht een zware aardbeving in Nieuw-Zeeland. U hoorde dat. Vooral de stad Christchurch is getroffen en er zijn mensen om het leven gekomen. Correspondent Robert Portier spreken we zo dadelijk. Hier houden we ons bezig met de Provinciale Statenverkiezingen. In het kader daarvan trekt Joris van der Kerkhoff vanochtend door Noord-Holland. En praten we na half negen met Gerrit Holdijk van de SGP. Hij is onze lijsttrekker van de dag. Vlak voor de verkiezingen maakt de fractievoorzitter van de CDA de Tweede Kamer van Haarsma Buurt. Zich druk over de aanrijdtijden van de politie. We hebben het ook nog even over de moord op de Zweedse premier Olaf Palme. Weet u nog? Na 25 jaar is die nog steeds niet opgelost. Ook al hebben 130 mensen inmiddels bekend het gedaan te hebben. Een Nederlandse ontwerper heeft de helemaal elektrische BMW bedacht. En China heeft last van te veel academici. Voor hen is geen werk en ze gedragen zich als nierenkolonies. Uh, Dit in het Radio 1-journaal tot half 10. U kunt u ons volgen via internet, via nos.nl of via Twitter. Onze account is nos radio 1. We beginnen met het nieuws uit Nieuw-Zeeland. Daar uh, is de stad Christchurch getroffen door een aardbeving... met een kracht van 6,3 op de schaal van Richter. Een nog onbekend aantal mensen is daarbij om het leven gekomen. De schade is groot, zo zien we op de beelden. 80 procent van de stad zit zonder stroom. In Christchurch woont en werkt de Nederlandse Yvonne Siew Antjon. Zij was op het moment van de beving vlakbij het epicentrum aan het werk... Je probeert van het gebouw weg te lopen, van de muren weg... en je kan eigenlijk niet lopen. Alles beweegt, de hele aarde beweegt. Het lijkt wel of je op, op gel loopt. Het is, uh, je, en dan gooi je jezelf op de grond... en er zijn een aantal motorfietsen op mijn werk en scooters, alles gaat om. Nou, de eerste schok is ze naar huis gegaan, maar ze durft haar huis niet binnen gaan... en bleef buiten in de tuin, terwijl ze de ene naar de andere na schok voelde. Wij zijn na een uurtje naar huis gegaan... en dan nog niet weten in welke staat ons huis was. We hebben heel veel geluk, het ziet er erg goed uit... En uh, binnen is één grote puinhoop, dus staat werkelijk niks meer op zijn plek. Maar uh, dat is allemaal bijzaak. Dat proberen we nu tussen de naschokken door een beetje op te ruimen. En uh, we maken eigenlijk uh, een soort uh, slaapkamer in onze woonkamer... zodat we via de openslaande tuindeur direct naar buiten komen uh, in geval van nood. In september vorig jaar werd Christchurch ook al getroffen door een aardbeving. Toen was de kracht 7,4 op de schaal van Richter. Maar nu lag het epicentrum dichter aan de oppervlakte. Het verschil met vorig jaar is goed zichtbaar. Veel meer gebouwen zijn omgevallen. Uh, op de radio zeggen steeds uh, uh, meerdere doden... zonder een, aantal, uh, een bepaald aantal nog te kunnen noemen. Alles is een uh, state of emergency. Uh, uh, er zijn nog veel meer huizen neergekomen, zijn de mensen nog steeds vast in gebouwen. Het vliegveld is afgesloten, het treinverkeer is stopgezet, alles is, ja, alles is stopgezet. We hebben nu contact met onze correspondent in Australië, Robert Portier. Robert, kun jij iets zeggen over de totale schade in Christchurch en de omgeving? Nee, dat is totaal nog niet te zeggen. Het is één grote chaos op dit moment in Christchurch. En uh, alle hulpdiensten zijn druk bezig om uh, branden te blussen en om mensen uit de gebouwen te halen. Daardoor is er nog geen tijd voor overzicht. Uh, hier op televisie is onmiddellijk overgeschakeld op de beelden van de Nieuw-Zeelandse televisie. Daaruit kun je heel goed zien hoe groot die schade wel niet is. Uh, allerlei gebouwen zijn inderdaad ingestort. Zoals Yvonne al heel duidelijk vertelde, uh, doet eigenlijk niks het meer goed. Ook het telefoonverkeer naar Nieuw-Zeeland is heel erg moeizaam. En dat betekent uh, dat het heel moeilijk is om dat beeld te krijgen. Wat wel duidelijk is, is dat er meerdere mensen zijn overleden. Uh, hoeveel? Dat is nog niet duidelijk, maar er zitten tientallen mensen nog vast in gebouwen. En uh, dat getal gaat zeker uh, ja, dat gaat oplopen natuurlijk. En Robert, was het tijdstip van de beving nou juist positief of negatief? Want het was midden op de dag, hè? Ja, en dat is uh, ja, in zekere zin een geluk bij een ongeluk. Omdat uh, heel veel mensen tijdens de uh, lunchpauze... buiten de deur aan het eten waren of even een wandelingetje aan het maken waren. En daardoor waren de kantoorgebouwen maar uh, ja, voor de helft gevuld... En uh, de meeste mensen die op dit moment vastzitten, zitten natuurlijk vast in die uh, kantoorgebouwen. Nou, ik heb net op televisie een, uh, een stuk gezien van een mevrouw die uh, was wonderbaarlijk uh, genoeg bovenop het gebouw op haar kantoorstoel uh, terechtgekomen. De rest van het gebouw was namelijk om haar heen weggevallen. Zij was het enige wat daar nog zat en ze kon gelukkig wel worden gered. Uh, Robert, je zegt het al, verbinding met Nieuw-Zeeland zijn slecht. Het is moeilijk daar mensen te bereiken. Heb je toch nog mensen kunnen spreken? Ja, ik heb uh, onmiddellijk gesproken met een aantal mensen die ik ook uh, uh, gesproken heb... na die aardbeving van 4 september. Nou, alle mensen daar uh, zeggen hetzelfde. Het was heel veel erger dan de vorige keer. Het mag nog wel minder krachtig zijn geweest, maar het voelde echt alsof het uh, veel krachtiger was. Al die gebouwen die omvielen, de eigen huizen liggen schots en scheef op dit moment. Uh, maar wat belangrijk is, iedereen is op zoek naar familie. En uh, nou, de, een van de mensen die ik sprak vorig jaar was helemaal in paniek... Zij zei van, ik, ik loop nu nog in het centrum. Ik uh, ga af en toe op de grond liggen als ik weer een uh, naschok voel. Want anders red ik het echt niet meer. Maar uh, ja, mijn man heeft pas één van mijn drie kinderen gevonden. We moeten onze familie gaan zoeken. Daarna gaan we onze spullen pakken en zo snel mogelijk weg. Want dit wil ik niet meer. Robert Portier, onze correspondent over de aardbeving in Christchurch, Nieuw-Zeeland. Hulpverleners en bergers zijn daar nog druk aan het werk. Zodra hij meer nieuws heeft, dan hoort u het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 nou, dat duurde zo'n 20 seconden. Hij zei dit terwijl je leunend uit een auto onder een paraplu zat. Geloof niet wat er wordt gezegd op de televisiezenders. Die zijn van zwerfhonden, voegde hij er nog even aan toe. Een groep Libische legerofficieren heeft alle militairen opgeroepen... zich aan te sluiten bij het volk en daarmee de leider Gaddafi af te zetten. De officieren zouden hebben opgeroepen tot een militaire mars naar Tripoli. Datzelfde leger heeft wel op burgers geschoten. Volgens betogers zijn in Tripoli alleen al 250 doden gevallen. Doen straaljagers, helikopters... en tanks het vuur opende zegt ook Mohammed Ali Abdallah, de tweede man van de Libische oppositiepartij de NFSL die op dit moment in Londen zit The latest report we have is at least 250 bodies have made their way to the hospitals of Tripoli with many many more bodies still remaining on the streets because people are afraid to retrieve them uh, for, for fear of being shot at or or bombed ze dus proberen steeds meer landen hun burgers uit Libië te evacueren, maar dat gaat niet makkelijk. Turks vliegtuig dat op weg was naar Libië moest rechtsomkeer maken, omdat niemand in de verkeerstoren op het vliegveld was. Ja. Nederland wil vandaag een vliegtuig naar Stripoli sturen om ongeveer 100 Nederlanders op te halen. De Duitse minister van Defensie, Zu Gutenberg, levert na overleg met bondskanselier Merkel zijn dokterstitel in. Zu Gutenberg werd vorige week beschuldigd van plagiaat in zijn proefschrift. In 2007 behaalde hij de dokterstitel aan de Universiteit van Bayreuth. Merkel zegt haar vertrouwen in Gutenberg niet op. Ik kümmere me om um die vraag: is er een Verteidigungsminister, die zijn taken als politiker gerecht wordt? En daar sage ik: ja. Toen Goetemberg zou teksten zonder bronvermelding hebben overgeschreven. Zelf zegt hij dat hij het overzicht van zijn bronnen is kwijtgeraakt. Toen wil graag minister blijven. Theoloog en dichter Huub Oosterhuis is teruggekomen op zijn uitspraak... over de censuur op de kersttoespraak van koningin Beatrix. Huisvriend van de koninklijke familie zei zaterdag in het EO-programma Blauw Bloed... dat de koningin gecensureerd is door de PVV. Ik heb dit jaar gemerkt, toen ik, toen ik haar hoorde dat ze zwaar gecensureerd was. Ze heeft allerlei dingen niet kunnen zeggen die ze wou zeggen. Omdat dan dat... Ja, omdat de PVV het daar niet mee eens zou zijn. In een al vrijgegeven fragment van Schepper en Co... dat zondag wordt uitgezonden op Radio 5... zegt hij geen spijt te hebben van zijn uitlatingen... maar hij vindt het wel jammer dat hij zo'n geruis heeft veroorzaakt. Die uitspraak was een beetje dom. Ik had dat niet zo moeten zeggen... Hoewel ik wel vind persoonlijk, als ik de koningin hoor... op dit moment, dat er alle reden is voor de gedachte... dat zij uh, gecensureerd wordt. De politie moet sneller ter plaatse zijn. Daar doet minister Opstelte van Veiligheid en Justitie te weinig aan... zegt CDA-fractievoorzitter Sibrand van Haasma buma Hij wil dat de minister nu snel in actie komt. In het regeerakkoord hebben we afgesproken... dat die aanrijdtijden worden verkort... Tot nu toe heb ik nog niks gezien. En ik vind dat minister Opstel te snel met een concreet voorstel moet komen... om de aanrijdtijden van de politie te verkorten. Volgens Van Haarsman-Duma duurt het vooral op het platteland te lang... voordat de politie arriveert. En dan is het met mij betreft vooral het resultaat wat telt. Dus de manier waarop hij het gaat organiseren mag hij wat mij betreft verzinnen. Maar ik wil zien dat mensen in het land van dit kabinet zien... dat de politie er sneller is dan in het verleden. Want het is een afspraak en voor ons een van de belangrijke afspraken... die wij op het terrein van veiligheid hebben gemaakt. Minister Opstelte van Veiligheid en Justitie wilde nog niet reageren... op de oproep van de CDA-fractievoorzitter. Bij een religieuze ceremonie in een voetbalstadion in Bamako, hoofdstad van Mali... zijn tenminste 36 mensen om het leven gekomen. Ze werden tegen de hekken gedrukt toen een grote groep mensen naar de imam ging... om gezegend te worden, vertelt de minister. Ja, en er raakten ook nog eens 70 mensen gewond. Onder de slachtoffers zijn voornamelijk vrouwen. In het voetbalstadion in Mali zaten tienduizenden mensen voor deze ceremonie. U krijgt nog de standen van de Amerikaanse beurzen. Dow Jones en de Nasdaq zijn beide gesloten met winst. De Dow op 0,6 procent en de Nasdaq op 0,08 procent. Aan de andere kant van de wereld zijn de beurzen alweer bijna gesloten. De Nikkei in Japan staat daar op een verlies van bijna 2 procent. Tot zover dit nieuwsoverzicht. U kunt het nog eens beluisteren. U vindt de podcast op onze website nos.nl/slash radio1. Dit is het NOS Radio 1 journaal met Lara Rensen en Marcel Oosten. 13 ja, minuten over 6. Gisteren werd bekend dat Ringo Starr met een all-star band optreedt tijdens Bospop in Weert van 8 tot en met 10 juli. Bospop staat bekend als het meest uh, relaxte, meest ontspannen festival van Nederland met de meeste acts. Zo'n een grote diversiteit. Vorig jaar traden bijvoorbeeld uh, Crosby, Stills Nash, uh, Raya Heap en De Dijk op. Dit jaar komen in ieder geval Anouk optreden en Roxette. Weet u nog? Morgen 10 uur s ochtends wordt het grootste deel van de line-up bekendgemaakt. worden wat wat palingsound dan af. Geket, ik weet niet. Lijkt er erg op. Ringo Starr was dat met uh, Photographs, een solo hit uit 1973. Over palingsound gesproken. Joris van der Kerkhoff <laughs> goedemorgen. In Noord-Holland. Goedemorgen. Want daar ligt ja. van dam. Ga je daar nog ja, naartoe he? toevallig? En daar... <laughs> Nee, nee, nee. Maar ja. de, de, de, de gedeputeerde uh, van cultuur die gaat natuurlijk daar ook over. Ja. Die gaat over alles uh, van cultuur. Uh, maar dit is uh, niet zo'n gesubsidieerde cultuur, die, die Palingsound. Uh, maar misschien heeft ze er wel een mening over. Uh, ze gaat over cultuur, over jeugd, over wonen ook. Nou, dat doen ze ook in Volendam. En er is ook heel veel jeugd in, uh, in Volendam. Uh, ze woont zelf in Haarlem op uh, fietsafstand uh, van het uh, uh, provinciehuis. Oh, dat prachtige dat wel. Wel gewoon het dat prachtige gebouw en ook die prachtige binnenstad... straat hoekje om, nog een verder hoekje om... en dan eh, kom je uiteindelijk eh, bij de gedeputeerde uit die. Eh, na de vorige verkiezingen de jongste gedeputeerde ooit was eh, in eh, Noord-Holland... en dan krijg je blijkbaar als vanzelf eh, eh, de, eh, eh, de, de inhoud... Eh, de, hoe, hoe heet dat ook weer? Dan moet je alsof, als jongere moet je de jeugd eh, gaan behandelen, waarschijnlijk. Ik weet het ook niet. Ik had even goed gekeken hoe ik moest lopen hier door de stad... Dat is wel mooi. Ik loop langs een huis. En eh, daar is licht aan in de gang. En de fiets die hangt aan het plafond. Zo veel ruimte is hier. Nou, eh, voorbij de eh, bakkerij, de Donner en Pizza, Twana, Twana Bakkerij en naar links. En dan kom je in de straat van de gedeputeerde. Met de gedeputeerde vandaag praten over de verkiezingen. Ze is overigens geen lijsttrekker. Ze staat tweede op de lijst van de Partij van de Arbeid. Eh, ze wil wel weer opnieuw gedeputeerde worden... na de verkiezingen. Een bijzonder college zitten ze in GroenLinks, VVD, CDA... en de Partij van de Arbeid eh, dus. 31 rood. Sascha en Eddy. Eh, die, die wonen hier. Goedemorgen. Ach, Ziet u er zo uit? Ja. Goedemorgen. Dag. Van. Hier de trap op? Hier de trap op. Dan eh, gaan we eens even kijken of dat technisch allemaal lukt. Het lopen lukt in ieder geval wel. Dat mooi. Of het dan uiteindelijk allemaal nog te verstaan is, dat gaan we vanzelf merken. Eh, dat is inderdaad zo. Oh, lekker warm hier. Helpt hij u die daar staat? Dat hoop ik af en toe. Boeddha, ja. Boeddha, ja. Nee, het is, eigenlijk is de monnik, hè? het mag geen Boeddha heten. Ja, hij lacht er wel bij. Ja, absoluut. Ik ook altijd, dus uh, misschien uh, daardoor. En hebt u iets gewonnen? Ik heb geen flauw idee. Uh, ik heb nog nooit van mijn leven een staatslot uh, gekocht. Deze hebben we gekregen uh, van iemand. Ik heb nog niet eens gekeken. Ik, heb, ik weet het eigenlijk niet. Nou, bij mij ligt hij ook nog te wachten, wie weet. En laten we het straks uh, even over de inhoud gaan hebben. Er is vast te voldoende te vertellen over jeugd jeugdzorg, over eh, Noord-Holland, over verkiezingen, over uw partij... over de bijeenkomsten van gisteravond. Nou, van alles. De We uitzending weten. duurt nog lang. Joris van de Kerkhof in Noord-Holland dus... met gedeputeerde Sascha Baggerman. En hij gaat ook eens even kijken of het een beetje leeft... die provinciale statenverkiezingen in Noord-Holland. Door naar China Jaarlijks leveren Chinese universiteiten... miljoenen jongeren af met een diploma. Ze overspoelen moderne steden als Shanghai en Peking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 ja, voor mensen die uit de binnenlanden van China komen is het sowieso moeilijk. Wij hebben gestudeerd aan universiteiten die niet zo bekend zijn in Shanghai, zegt Eva, en komen hier maar moeilijk door de eerste selectie heen. Bovendien beschikken we niet over de juiste contacten in de grote stad. Maar waarom wil je hier dan toch per se werken?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 Xiu Jin vergelijkt de mierenkolonies met een rivier die dreigt te overstromen. In plaats van zijkanalen te graven die het water structureel kunnen opvangen... werpt de overheid een dam op van stenen. Maar vroeg of laat zal die dam het niet meer houden. Een bijdrage was dat van onze correspondent Joan Veldkamp. Het NLS Radio -Engionale. sport... Marianne Vos wil toch naar het WK-baanwielrennen in Apeldoorn. De wereldkampioenen veldrijder verloor onlangs een bike-off met Kirsten Wild... voor het onderdeel Omnium, dat op het WK uh, wordt gehouden. Maar ze heeft deelname in Apeldoorn nog niet uit haar hoofd gezet. Ze gaat hard trainen om bondscoach Robert Slippens te overtuigen... van haar baankwaliteiten. Op welke onderdelen denkt ze dan nog kans te maken? Uh, ja, de ploegenachtervolging wordt waarschijnlijk sowieso... een heel moeilijk vraag om daar nog uh, tussen te komen. Maar uh, ja, de... De puntenkoers en de scratch zijn nog open en nou ja, daar hoop ik me nog uh, voor te plaatsen en daar hoop ik nog een plek te krijgen. Er is gewoon heel veel werk aan de winkel en nou ja, kijken of, het, of ik daar nog wel dichter bij in de buurt kan komen. Maar een puntenkoers, ja, iets wat, uh, wat eerder ook al goed is gegaan, dat ligt wel uh, dichter bij de weg en dat ligt dichter bij uh, de voorbereiding die ik nu ga doen ook voor de weg en bij, uh, en bij het veld rijden. Dus dat is hopelijk wel mogelijk. Bondscoach wilde nog niet ingaan op de plannen van Vos. Slippens wil eerst deze week overleggen met betrokken Rensters. Twee K is van 23 tot en met 27 maart... in het gloednieuwe Omnisportcentrum in Apeldoorn. De Formule 1-fans moeten langer wachten op de start van het seizoen. Het seizoen zou 13 maart beginnen in Bahrein. Maar vanwege de politieke onrust... vinden de organisatoren het niet zo verstandig om daar te gaan rijden. Formule 1-baas Bernie Ecclestone zei bij de BBC... dat de kroonprins van Bahrein de beslissing genomen heeft. The crown prince thought it wouldn't be the correct thing to do. And that would be on safety, obviously. And you imagine if everybody's there... and suddenly there is a little bit of an uprising again. It would be bad for everyone. Autoriteiten waren zijn bang voor protest op het circuit... tijdens een Formule 1 race. Ecclestone vindt het jammer dat deze race niet doorgaat. Yeah, I mean, obviously like we are all disappointed. Everybody like Bahrain, like the people in Bahrain, like the atmosphere...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 Cricket dan. Straks begint in de New Delhi voor de Nederlandse cricketers het WK... met de wedstrijd tegen favoriet Engeland. Bijzonder duel, want 15 jaar geleden speelde Oranje ook tegen de Engelsen op het WK... op dezelfde dag, 22 februari. Bas Zuiderend, speelde toen een belangrijke rol en hij is er nu ook weer bij. Zouderend kan het zich allemaal nog goed herinneren. Dat is echt heel lang geleden. En ja, het is een fantastisch uh, uh, gegeven. dat, dat uh, de, de, Precies op die dag, zoveel jaar geleden. En ja, dat, dat, dat romantiseert alles uh, natuurlijk wel een beetje. En uh, ja, de, de realiteit is dat, uh, dat we 15 jaar later met een heel ander team. En een samen, andere samenstelling. tegen een ander team gaan spelen. Uh, in een ander stadion, op een ander veld. En uh, uh, het zou heel mooi zijn en uh, een mooi sprookje als ik uh, morgen dat uh, gewoon kan herhalen. En dan uh, zou ik ook uh, heel erg blij zijn. Vijftien jaar geleden won Nederland die wedstrijd niet. Maar anderhalf jaar geleden op het WK 2020 wonnen ze wel van de Engelsen. rent vermoedt dat de Engelsen daar ook nog wel eens aan zullen terugdrinken. Ja, laten we het hopen dat ze dat vooral, dat ze dat vooral aan denken. En dat ze vooral ergens uh, in hun droom nog wakker worden van uh, uh, oranje shirts... Uh, uh, die over uh, de heilige gronden van uh, het stadion in, uh, in, uh, in Londen renden... Uh, na uh, ja, hun grote verlies tegen de, tegen de kaaskoppen. Zoals dat in de media daar uh, allemaal beschreven werd. Ja, Ergens zal dat bij die Engelsen toch nog wel in hun hoofd zitten. En ook al weten ze dat zij betere spelers hebben, een, een beter team hebben. Ergens weten zij dat als zij niet scherp zijn op de dag, en wij zijn dat wel... dat zij ook verslagen kunnen worden. En dat kan ook in 50 over cricket. Cricket dus. Nederland tegen Engeland in New Delhi om 10 uur Nederlandse tijd. Radio 1. Het NOS-journaal. Het is bijna half zeven. Dorot meegens. Goedemorgen. Goedemorgen. Kolonel Gaddafi is in Tripoli en hij is niet naar het buitenland gevlucht. Dat zei Gaddafi zelf in een kort interview op de Libische Staatstv. Groep legerofficieren heeft zich tegen hem gekeerd en roept alle militairen op Gaddafi af te zetten. VN-chef Ban Ki-moon heeft Gaddafi in een telefoongesprek opgeroepen het geweld tegen demonstranten te stoppen. Een aardbeving bij de Nieuw-Zeelandse stad Christchurch... heeft aan tientallen mensen het leven gekost. Beving van 6,3 op de schaal van Richter heeft een ravage aangericht. Veel gebouwen zijn ingestort. Twee bussen zijn bedolven onder het puin. Afgelopen september werd Christchurch ook al getroffen door een aardbeving. Met enkele dagen vertraging zijn twee Iraanse oorlogsschepen... begonnen aan de omstreden vaart naar Syrië door het Suezkanaal. Tijdelijke bewind in Egypte heeft toestemming gegeven voor de doortocht... Hoewel Israël die beschouwt als een ernstige provocatie. Israël vreest dat de Iraanse schepen wapens naar Syrië brengen. En theoloog Huub Oosterhuis noemt zijn uitspraak over de censuur op de kersttoespraak van koningin Beatrix een beetje dom. Hij zegt dat in een interview met het radioprogramma Schepper Co. dat zondag wordt uitgezonden. Eerder zei Oosterhuis dat de kersttoespraak was gecensureerd omdat de PVV het er niet mee eens zou zijn. Ik had dat niet zo moeten zeggen, aldus Oosterhuis. Dat zijn de hoofdpunten uit het nieuws. Het weerbericht van Weer Online. Na een heldere nacht is het behoorlijk afgekold. De temperatuur ligt er nu rond gemiddeld min 5 en in Gelderland Overijssel, Drenthe En Groningen vriest het zelfs meer dan 6 graden. Gelukkig staat er wel iets minder wind dan gisteren. Verder is het helder, maar in de loop van de dag verschijnt er vanuit westen wel wat sluibewolking. Vanmiddag loopt dan de temperatuur op naar 0 graden in het noorden en plus 4 in het zuiden. Vannacht draait de zuidoostenwind naar het zuiden en dat is een teken dat er een weersverandering aankomt. Morgen wordt de bewolking steeds dikker en tegen de middag bereikt een neerslaggebied het westen van het land. Deze neerslag probeert morgen de koude lucht het land uit te zetten en dat gaat gepaard met regen in het westen en ijzel en sneeuw in het oosten. Voor de neerslag uit wordt het 0 tot 4 graden, maar de temperatuur loopt daarna geleidelijk op en dan gaat ook de winterse neerslag over in regen. Zondag zitten we in de zachte lucht en wordt het 5 tot 8 graden. De rest van de week is het licht, wisselvallig en een stuk zachter dan vandaag. Geen megastal, maar buitenlucht. Kiespartij voor de dieren. Met al dat nieuws over de pensioenfondsen vraag je je misschien af, kan ik mijn pensioen niet beter zelf regelen? Het antwoord is nee. Je regelt het beter samen. Dat is veiliger en goedkoper.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 Drie minuten over half zeven. Goedemorgen, u luistert naar het NOS Radio 1 Journaal. Het laatste nieuws uit Nieuw-Zeeland krijgt u zo duidelijk van onze correspondent Robert Portier. We gaan eerst beginnen bij de politie in Nederland, want de aanrijdtijden van die politie um, zijn te langzaam. Minister Opstelt van Veiligheid, Opstelte van Veiligheid en Justitie maakt er ook te weinig werk van... om dat probleem aan te pakken, vindt CDA-fractievoorzitter Sipan van Huisma buma Vooral op het platteland duurt het te lang voordat de politie ter plaatse is. Van Huisma buma wil dat de minister van Veiligheid en Justitie snel in actie komt. In het regeerakkoord hebben we afgesproken dat die aanrijdtijden worden verkort. Tot nu toe heb ik nog niks gezien en ik vind dat minister Opstelte... snel met een concreet voorstel moet komen om de aanrijdtijden van de politie te verkorten. Staat u het regeerakkoord? Zegt u eens dan een tegenvallen dat er nog niks mee is gebeurd? Nou, het valt me wel op, want het is een uh, hele concreet uh, voorstel. Ik weet dat heel veel mensen daar echt mee zitten dat vooral s'nachts en op het platteland het soms veel te lang duurt voordat er een politieauto is. De enige politieauto in de regio, om het maar even zo te zeggen. En dat zou beter gaan. Daar wil ik een voorstel voor zien. En het valt mij wel op dat we inderdaad op dit terrein nog niet iets hebben gehoord van de minister. Maar je kunt ook zeggen, het kabinet is nu een paar maanden bezig. Hij kan toch ook niet op alle terreinen meteen van alles aan een plan van aanpakken presenteren. Nou, het gaat natuurlijk wel om hoofdzaken en bijzaken. Hier gaat het om een concrete vraag die van mijn partij kwam het CDA, maar die ook de andere coalitiepartner, de VVD... zelf als belangrijk punt naar voren heeft gebracht. Voor ons geldt dat we dit nu snel moeten regelen en dat het ook kan. Um, het is iets waar de politie voor beter georganiseerd kan worden, moet worden... en ik wil snel een voorstel zien. U wilt u een plan van aanpak van de minister, maar uh, wat moet er dan in zijn? Hoe kun je die verkorten? Nou, Er is natuurlijk een uh, voorstel van, het, uh, van dit kabinet om de politie te gaan, anders te gaan organiseren. En tegelijkertijd zeg ik, de minister heeft deze opdracht liggen...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 Nu doet u een dringende oproep aan minister Opstelten... maar de heer Wilders heeft vorige week ook al een oproep gedaan aan Opstelten... dat hij ook vaak moet maken met zijn eis, bijvoorbeeld die van de minimumstraffen. Schaadt u zich een beetje in zijn kamp van allemaal oproepen aan Opstelten qua veiligheid? Nou, het gaat gewoon om mijn voorstellen en mijn wensen. Het, het maakt mij niet uit wat anderen vragen. Ik vind het belangrijkste dat minister Opstelten met dit voorstel aan de slag gaat... Het is iets waar ook hij voor getekend heeft. En ik wil dus resultaat zien. En voor mij gaat het hier om het resultaat. Om het verkorten van die aanrijdtijden. En ik hoop dat de andere coalitiepartners dat ook willen. Waarom legt u hier zo de nadruk op? Ik kan me voorstellen dat je als CDA zou zeggen... het gaat mij meer om thema's als integratie, als zorg. En de meerwaarde veiligheid bij het CDA. Is die zo dringen? De oproep om op het platteland, maar ook in de steden... sneller politie aanwezig te laten zijn... hebben wij als CDA al veel langer gedaan. Dus het is ook een eigen punt van het CDA. Het is ook een punt wat wij heel erg belangrijk vinden als CDA... dat het in het regeerakkoord terecht is gekomen. Vandaar dat ik daar dat beroep op doe. Op de minister om daar snel mee te komen. En ik hoop heel erg dat de minister dat ook daadwerkelijk zal doen. Want wij zullen hem daaraan houden. CDA-fractievoorzitter Simon van Haas. Maar Buma, de minister van Veiligheid en Justitie, opstelte, wilde niet reageren. U hoorde een bijdrage van Margit Boer. In navolging van automerken als Nissan en Renault gaat ook BMW volledig elektrisch aangedreven auto's bouwen. De Duitse autofabrikant gaat ze onder een nieuwe merknaam op de markt zetten. De elektrische modellen heten straks BMW-i. De Nederlandse ontwerper showerde gisteren zijn eerste schetsen. Elektrische toekomstmuziek in München hoorde Louis Dekker. Man müsste. motoriseerd zijn. om met het tempo unserer tijd schritt halen te kunnen. En jeder, der er hebben wil, had een auto. Op internet was iedereen het eigenlijk al maanden met elkaar eens. Zowel de volgers van het Duitse automerk. als de gerespecteerde en doorgaans goed ingevoerde autojournalisten. Het nieuwe merk, het nieuwe submerk van BMW. zou Izetta gaan heten. Kein wonder dat der arme man nu nog van auto träumen kan. Isetta, vernoemd naar de vierwieler. die na de Tweede Wereldoorlog in de markt werd gezet. Na, endlich. Seines levens schönster traum: een kleines fahrzeug met veel ruimte. Goedkoop, klein, wendbaar. Ja, man müsste auch ook met een klein einkommen een fahrzeug leisten kunnen. En met een heel opvallend design: eigenlijk een overdekte brommer met vier wielen. Ja, BMW Isetta. Maar iedereen had het dus mis. Het werd niet IZA, het werd I. Ten dele hebben we de verwachtingen dan vervuld. De eerste letter gaan we inderdaad gebruiken van het woord IZA, maar we wilden niet het hele woord gebruiken, omdat dat toch heel sterk met één auto in verbinding gebracht wordt. Adriaan van Hooydonk, design designdirecteur bij BMW. Hij stuurt honderden ontwerpers aan, die allemaal met de toekomst bezig zijn. De buitenkant van de auto, de binnenkant, maar zeker ook de technologie. En uh, we willen hier een subbrand eigenlijk uh, uh, lanceren. Een submerk. Een submerk, ja, waar we dus meerdere auto's uh, in willen ontwikkelen. Dus um, uh, het woord Isetta is wel heel bekend, uh, maar eigenlijk uh, wordt het alleen geassocieerd met één heel klein autotje. Een snitige motocoupe. Met de erprobte 250 kubieke centimeter BMW-motor die de wereld bewondert. BMW wordt traditioneel geassocieerd met grote luxe premium auto's. Die zijn duur, die verbruiken veel, zijn niet al te best voor het milieu. En dat verklaart waarom de elektrische auto's niet BMW gaan heten, maar net even anders. We hebben twee submerken nu sinds vandaag. De ene is M en die staat natuurlijk voor dynamiek. En nu het nieuwe submerk I staat eigenlijk voor efficiëntie. Dat betekent dat je met een submerk eigenlijk een bepaald thema duidelijker kunt maken, scherper kunt maken. Terwijl het hoofdmerk eigenlijk de best mogelijke combinatie zal zijn. Maar waarom een submerk en niet gewoon een merk? Um, we zullen meer klanten vinden op deze manier, denken wij. The new intelligent mobility services from BMW I. De I gaat de komende jaren in ieder geval op twee auto's zichtbaar zijn. De I3 en de I8. Born electric. Dat zal nog een paar jaar duren. De I3 komt in 2013. En uh, de I8, uh, daar zijn we ook hard aan bezig dat die eigenlijk uh, zo ook rond die tijd komt. Maar de I staat voor meer dan alleen de auto's die Van Hooydonk gaat ontwerpen. Want BMW is, net als bijvoorbeeld Mercedes' moederbedrijf Daimler... aan het kijken of je elektrische, compacte auto's in de toekomst nog wel moet verkopen. Bij zo'n nieuw submerk eh, kunnen we ook wat eh, verkoopkanalen en methoden betreft een beetje experimenteren. En dat gaan we ook doen. Misschien is het wel slimmer om niet de auto te verkopen... maar het gebruik ervan. Een soort betalen per minuut. Ja, daar is nog veel mogelijk. En dat zijn dingen die, die we ook gaan zien. Niet iedereen heeft een grote garage. Dus misschien moeten we het onze klanten mogelijk maken... te wisselen tussen onze producten. En dat zijn concepten waaraan we nu werken. Met de nieuwe intelligent mobility services van... From... BMWi, Born Electric. BMWi, een bijdrage was dat van Louis Dekker. U hoorde het al deze uitzending. Nieuw-Zeeland is getroffen door een grote aardbeving, een zware aardbeving. Of liever gezegd een, een hele reeks aan aardbevingen. Christchurch vooral, de stad, is getroffen. Het is nog niet zo lang geleden gebeurd, dus het nieuws ontwikkelt zich daar. De gevolgen worden langzaam duidelijk. Correspondent Robert Portier in Australië volgt het nieuws rond. Uh, Robert, wat is het laatste nieuws? dat het dodental fors oploopt. Waar eerst eigenlijk heel weinig kon worden gezegd over het aantal slachtoffers. Er is net de premier van het land aangekomen in Christchurch. Heeft zich laten bijpraten door de autoriteiten daar. En bevestigde net dat er inmiddels 65 slachtoffers zijn. En dat ze verwachten dat dat dodental nog fors gaat oplopen ook. Hoe kan het dat er zoveel slachtoffers zijn gevallen? Ja... Ik denk dat het te maken heeft met het feit dat de aardbeving gebeurde op het moment dat het volop dag was. Dat mensen in kantoren waren of op straat liepen. De aardbeving was natuurlijk minder krachtig dan die 7.1 die ze op 4 september hebben gehad. Maar doordat het epicentrum dichter bij het oppervlak lag... zijn de schokken toch krachtiger geweest voor de mensen die op straat waren... En uh, ja, er zijn een aantal mensen onder het puin terechtgekomen... waaronder een aantal auto's. Die mensen zijn overleden. Er zijn ook bussen uh, onder het puin verdwenen, begreep ik. Wat, wat is ermee gebeurd? Ja, nou, ik neem aan dat dat uh, bussen zijn geweest... die uh, net naast het gebouw is ondergeparkeerd... Uh, op het moment dat de aardbeving zich voordeed... dat die uh, onder het puin terecht zijn gekomen. Als ik hier kijk naar televisie, dan uh, zijn hele gebouwen ingestort... waarbij de verdiepingen eigenlijk als ja, laagjes op elkaar terecht zijn gekomen... Nou, de mensen die daar tussen zitten, die, uh, ja, daar is het natuurlijk op wachten of die het overleefd hebben. Uh, ook de kerk, daarvan is de toren uh, ingestort. Juist op het moment dat mensen binnen waren om uh, die toren te, te bezoeken, om, om te inspecteren. Uh, ja, ook daar wordt, uh, wordt gevreesd voor een aantal slachtoffers. Het is vandaar dat het aantal slachtoffers nog wel zal gaan oplopen. Heb jij iets gehoord van Nederlanders daar? Nee, ik heb de ambassade inmiddels gesproken. Ze worden overspoeld door telefoontjes van mensen die hun familieleden niet kunnen bereiken. Dat is logisch. Het telefoonnetwerk op dit moment ligt uh, ja, eigenlijk overhoop... omdat te veel mensen tegelijkertijd daar gebruik van willen maken. Uh, dat is dus ook niet raar als je op dit moment je familie niet kunt, uh, kunt bereiken. Uh, maar ze hebben nog geen verzoek ontvangen voor echte hulpverlening. Robert Portier, onze correspondent. Meer nieuws over de uitbeving in Nieuw-Zeeland na zeven uur. Na 25 jaar onderzoek en maar liefst 130 bekentenissen... is de moord op de Zweedse premier Olaf Palme nog steeds niet opgelost. Straks horen we hoe dat kan. Eerst naar Erwin de Hart. Erwin, goedemorgen. Goedemorgen. Hoe is het op de weg? Nou, nog rustig, zeker voor een dinsdag. Maar het is natuurlijk ook vakantie. Het weer speelt geen rol, gelukkig. Het is droog, niet glad, ondanks de nachtvorst. Eén file zie ik op dit moment, dat is de A8. Zadnam richting Amsterdam. Voor Knopend Koenplein staat drie kilometer... Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lara Rensen en Marcel Oosten. Diverse signeersessies heeft hij deze week. Vanwege het verschijnen van zijn nieuwe dichtbundel, Ruis, met SCH aan het eind. Jules Deelder. De poëzie van Deelder is humoristisch, vervreemdend, helder en wijs. Verslaggever Jeroen Wielaard sprak met hem over de dood. Over oorlog, over vaderlandse historie en over zijn liefde voor taal. Alfabetisch, alfabetisch gezien staat alles voor niets. Adam voor Eva en auto voor fiets. Hel komt voor hemel, duivel voor God, haat staat voor liefde, sleutel voor slot. Dood komt voor leven, donker voor licht, zes staat voor zeven, maan komt voor zon. Dicht staat voor open, ledig voor vol, beneden voor boven en tegen voor voor. Klinkt vertrouwd naar een heel deeldig vaste poëziebundel. Uh, Oké, okay, ja, ja, ja, nou, ja, vast in de vorm zit het wel. Ja, nou ja, ik bedoel, ik ga niet... Uh, dat is het en ik ga niet zeggen hoe ik erop gekomen ben. Maar ruis, ruis waait ja. ook alle kanten op. Ja, oké, okay, maar bij mij zit het in uh, dit oor... terwijl ik me daar voor mijn raap schoot toen. Want het is een... Uh, he, nou ja, dat zegt het gedicht al. We gaan het, voor. het ruist al in mijn oor vanaf de dag waarop ik met de opening van een of ander popfestival in het zuidenpark van Nieten Haag maar Rotterdam met twee trips in mijn kraag voor 20.000 man publiek met een alarmpistool van Duitse snit en eens bang voor mijn bolenschoot. Of ruisen, ruisen. Eigenlijk is het meer een piep die in mijn oor klinkt. Sinds ik met de opening van het een of andere popfestival in het zuidenpark van Nieten Haag maar Rotterdam met twee trips in mijn taas voor 20.000 man publiek met dat alarmpistool van Duits fabrikaat en eens bang voor mijn bolenschoot. Of piepen, piepen. Eigenlijk is het meer een fluit die ik in mijn oor hoor sinds ik met de opening. Van het een of andere popfestival in Zuiderpark... van Nietenhaag, maar Rotterdam met twee trips en met plaat voor 20.000 man publiek met dat alarmpistool van Duitse makelij en eens bang voor mijn bolenschoot. Op zich natuurlijk niet zo vreemd, zo'n ruis of pieperfluit in je oor, wanneer je ter opening van een of andere popfestival in Zuidenpark van Nietenhaag, maar Rotterdam met twee trips in je mik voor 20.000 man publiek met een alarmpistool van Duitse herkomst en eens bang voor je schiet. Krijgt verderop de verlosser uit Venlo ook nog een veeg? Ja, die komt op, op een gegeven moment in een soort van aftasol, komt hij nog dan, uh, dat je dus, uh, even kijken wat de portee ervan is... Ja, dat je dus uiteindelijk, als je moet kiezen tussen een, weet je wel, tussen een piep of ruizel in je oor... Of, of de dodelijke stilte die anders in je kop heerst. als je daar moest, tussen moest kiezen zou ik het wel weten... en kiezen mag, hier in dit vrije land waarin we leven. Of leven, leven. Misschien is leefden... In deze meer op zijn plaats, nu de verlosser van Venlo het veld heeft betreden... die het debiele deel van de natie een ora maait, met loze kreten waar de honden geen brood van lusten. Of van lieden die zich bereid bleken ter opening van popfestivalen... In, in openbare parken van niet naar Haag maar Rotterdam... met twee trips in hun Giegel voor 20.000 man publiek... met Duitse 8mm alarmpistolen bang of kaboom voor een bolus te schieten... in dit verband maar kiest te zwijgen. Of zwijgen, zwijgen. Voor mijn part gaat men het gezellig met z'n allen van de dak staan roepen... men moet maar doen wat men niet laten kan. Maar gek worden, ik? Ik dacht het niet. althans niet van. Ruizig piep van die paardenlul uit Venlo. Weet ik het zo net nog niet. Maar we doen het ook met die, want ik ben op, weer op toenemend met die New Call Collective. We doen meerdere gedichten uit, Ook de, over de dood. Geen ontkomen aan, hè? Dood. Dood, nee, nee, nee. nee. Maar do, dat, dat, dat is wat ons allen gelijk maakte. Laten we tot besluit de dood. een stukje doen: de dood, de dood, de dood. De dood is hier, de dood is daar. De dood is ver, de dood is na. De dood is sterk, de dood is zwak. De dood is wit. De dood is zwart. De dood is hard. De dood is vreed. De dood is zacht. De dood is week. De dood is goed. De dood is fout. De dood is warm. De dood is koud. De dood is waar, de dood is echt, de dood is krom. De dood is recht, de dood is blind, de dood is doof. De dood is klein, de dood is groot, de dood is oud. De dood is wijs, de dood is baas, de dood is prijs. De dood is kaal, de dood is raak, de dood is spier. De dood is naakt, de dood is scherp, de dood is bot. De dood is zwaar, de dood is rot, de dood is vals. De dood is schijn, de dood is kramp, de dood is pijn. De dood is angst, de dood is zweet, de dood is lief. De dood is leed, de dood is heer, de dood is knecht. De dood is straf, de dood is wet, de dood is ernst, de dood is streng... de dood is strak, de dood is eng, de dood is grauw, de dood is grijs... de dood is glad, de dood is ijs, de dood is zak... De dood is as, de dood is moord, de dood is brand, de dood is beul... de dood is boef, de dood is vrij, de dood is troef... de dood is koel, de dood is kalm, de dood is rijk... de dood is arm, de dood is bar, de dood is boos, de dood is funs... En zo gaat Jules Deelter nog even door. Wilt u het helemaal lezen, dit gedicht over de dood? De dichtbundel Ruis van zijn hand is net verschenen. Het is tien minuten voor zeven. Wij gaan naar Joris van der Kerkhof. want die is op zoek naar het antwoord... Op de vraag: wat doet de provincie? Wat doen gedeputeerden? En Joris ontbijt er vanochtend met eentje? Ja, die drinken thee, uh, uh, rooibosthee. Nee, je hebt andere thee genomen. Hè? Ja, ik had niet. die rooibosthee. Oh, oh we verschillende soorten. Ja. Nou, dat is fijn. Die zitten we dan zo naast elkaar. Uh, 34 jaar, jongste gedeputeerde ooit hier in de, in de provincie. Speelt dat op een of andere manier voor u? Nee, eigenlijk niet. Dat, uh, in het begin wel merkte ik het ook. Dat mensen dachten: uh, wat komt dat meisje hier, uh, hier doen? Maar uh, inmiddels is iedereen wel aan gewend. En zo aangewend. en u bent er zelf ook aan gewend... dat u nog, nog vier jaar door wil, vijf jaar? Ja, nou, ik, ik zou inderdaad nog wel een, een periode door willen. Maar daar ja. gaat u niet over, hè? Nee, daar gaan anderen over. Uh, allereerst de kiezer natuurlijk. En, uh, en vervolgens uh, mijn, uh, mijn fractie die, uh, die de keuze maakt. Keihard campagne aan het voeren. Gisteravond een bijeenkomst eh, over wonen. Wonen valt ook in uw portefeuille. En de van de Partij van de Arbeid met de Partij van de Arbeid. Eh, nou, heel boeiend. Eh, hebt u uw mening nog heel hard duidelijk moeten maken... tegenover mensen die, da die daar waren? Of was er eigenlijk geen discussie? Nou, we hebben wel een uh, behoorlijke discussie gehad. Echt een inhoudelijke discussie ook over uh, het wonen in de stad. Wat je daar nou voor, uh, voor moet doen. Uh, trekken toch steeds meer gezinnen ook uh, naar, uh, naar de stad... Uh, in tegenstelling tot wat er in de jaren zeventig uh, gebeurde. Uh, en daar moet je wel je stad op inrichten. Dus daar hebben we wat discussie over gehad... over het wonen aan de Zaan- en ij-oevers en uh, hoe je dan omgaat met uh, de havenbedrijvigheid uh, daar. Dus nou ja, dan heb je het toch over het oprekken van milieugrenzen. Ga je dat wel of niet doen? En daar gaat de provincie dan ook over, over de, die milieugrenzen dan? Ja, wij uh, toetsen aan, uh, aan de milieugrenzen en uh, geven daar ontheffingen voor. Dus uh, wij gaan daar ook wel degelijk over. Uh, dus dat zijn hele interessante discussies. en uh, Het gaat over, uh, over Almere. Um, uh, moet uh, Almere nog wel zoveel uitbreiden? We hebben met Almere een, uh, een overeenkomst. Een andere is... provincie, hè? Ja, dat is een andere provincie. Maar uh, gezien de enorme woningbouwopgave die er in deze regio was... Uh, is er met Almere afgesproken dat zij eigenlijk 45.000 van onze woningen, zeg maar, uh, gaan... Dan uh, kunt gaan. u wel net zo goed de hele provincie uh, erbij nemen. Dat is ook een discussie in de campagne... Van, uh, dat de, de provincies samen moeten gaan. Nou, Flevoland is al van jullie. Ja, nou, nog niet helemaal. het begin is gezet. Nee, zeker niet, zeker niet. Uh, we zijn uh, wel gesprekken aan het voeren op dit moment... met Flevoland en Utrecht om te kijken of er... Uh, uh, ja, in ieder geval wat intensiever samengewerkt uh, uh, kan worden... En, um, nou, ja, het is de vraag hoe dat gaat lopen. Kijk, het kabinet heeft aangegeven dat ze een opschaling willen van de provincies. Dus we hebben nu bij minister Donner neergelegd: wij willen wel uh, gaan kijken naar een uh, in ieder geval intensieve vorm van samenwerking. En wie weet wat de toekomst brengt. Nou, die toekomst uh, daar gaan we het dan ook nog later over hebben. Bijvoorbeeld ook over jullie samenwerking nu binnen de provincie hier. Een college van VVD, CDA, GroenLinks en Partij van de Arbeid. Dat is een keiharde campagne natuurlijk, waar je aan de ene kant binnen het college samenwerkt en aan aan de andere kant moet aangeven dat die van de VVD en het CDA... eigenlijk maar heel erg stom zijn. te is koud geworden. Dat lijkt me lastig om die boodschap te verkondigen. Wij gaan het later horen van uh, Joris van de Kerkhof en Sascha Bagherman... de gedeputeerden die we spreken vanochtend. Acht minuten voor zeven u luistert naar het NOS Radio 1 journaal. De niet opgeloste moord op Olof Palme in Stockholm... houdt de gemoederen in Zweden nog steeds bezig. 25 jaar geleden werd de Zweedse premier vermoord. Maar 130 bekentenissen later, zo liet de Zweedse politie gisteren weten... is de dader nog steeds niet gevonden. Daar gaan we over praten met Scandinavië-deskundige... aan de Rijksuniversiteit Groningen, Petra Bromans. Goedemorgen. Ja, goedemorgen. 130 bekentenissen. Waar komen deze 130 zelfverklaarde daders vandaan? Ja, dat zijn mensen die uh, blijkbaar uh, zich verbonden willen laten voelen... met uh, de grammatische uh, geliefde, maar ook gehate uh, Olaf Palme. Uh, het zijn mensen die uh, uh, graag ook de geschiedenis in willen komen om, met deze uh, leiders. Maar ja, waar ze vandaan komen, uh, er zijn er maar twee... Uh, uh, ...bekenten is geweest die uh, wel uh, naartoe deden. Dat zijn de Christen Petterson, die is ook even veroordeeld geweest. Maar uh, al heel snel daarna is hij ook weer vrijgesproken. Um, Lisbeth Larsson, uh, de vrouw van uh, Palme, uh, heeft deze man als uh, dader aangewezen... Maar ondanks uh, dit keiharde uh, getuigebewijs uh, heeft men hem toch vrijgesproken. Ja. En hij is ook later is hij, uh, uh, overleden door een val uh, in zijn huis. Uh, dus in feite zal uh, uh, de vrouw, de weduwe van Olaf Palme, uh, nooit meer de, uh, iemand kunnen aanwijzen. Ze was ervan overtuigd en wees hem ook aan uh, bij een confrontatie uh, tussen veertien uh, mannen die uh, uh, getoond werden als de dader. Zijn er in het uh, politieonderzoek en later door justitie... mevrouw Bromans fouten gemaakt? Uh, eigenlijk kun je zeggen dat er vanaf het begin uh, fouten zijn uh, gemaakt. Uh, als je kijkt ook naar de nacht uh, van de moord... Uh, uh, uh, iemand die het had gezien, die uh, belde de langcentrale. Mm -hmm. uh, werd niet doorverbonden en na anderhalve minuut uh, heeft hij de telefoon maar weer uh, neergelegd. Er zijn ontzettend veel getuigen geweest, aan getuigen. Uh, maar eigenlijk heeft men niet meteen uh, de juiste actie ondernomen om de dader die uh, wegrende uh, te achterhalen. En dat heeft zich uh, in de loop van het onderzoek voortgezet eigenlijk, die dat soort fouten? de allereerste onderzoeksleider Holmier die was van overtuigd dat hij uh, het zogenaamde koerderspoor moest komen. Hij dacht dat de koerdische organisatie PKK erachter zat. En uh, deze onderzoeksleider uh, raakte in een zogenaamde tunnelvisie en wilde dat spoor niet uh, nalaten, terwijl er uh, Later ontzettend veel andere theorieën zijn ontwikkeld uh, uh, ja, richting Zuid-Afrika, uh, richting Iran. Olaf Palme zou, uh, en dat, dat wordt dan de zogenaamde Bovers-affaire genoemd, uh, hij zou uh, de uh, levering van uh, wapens, uh, maar ook de narcotica richting Iran te hebben stopgezet. Uh, volgens een uh, ex-president uh, Bani Sader, uh, uh, zou. Hij daarmee zijn doodvonnis uh, hebben afgeroepen. Okay. Omdat uh, ja, Iran dus achter de moord zou zitten. Ja. Men, men vindt ja, dat had men beter moeten onderzoeken ja. later. Nou, dat politieonderzoek uh, dat loopt nog, zei het op een laag pitje. Dank in ieder geval, mevrouw Bromans. Ja. Uh, Petra Bromans, Scandinavië deskundige aan de Rijksuniversiteit Groningen. En op 28 februari, dat is maandag aanstaande, is het precies 25 jaar geleden dat Olaf Palme vermoord is. En nog steeds geen. Verdachten dus. Het NOS Radio 1 Journaal. De Ochtendkranten. Ja, in die kranten veel over Libië. Het financiële dagblad bijvoorbeeld heeft uitgezocht wat Libië met alle oliedollars doet. Want in tegenstelling tot verhalen over corruptie en zelfverrijking van de kliek rond Gaddafi, is Libië geen arm land. Ook wordt niet alles van de olieinkomsten weggesluist. Een groot deel van het vermogen dat via de olie-export is verworven, stroomt in de kluis van de centrale bank of in de kas van het libische Staatsinvesteringsfonds. Het geld is weliswaar buiten bereik van het volk, maar volgens de krant wel in handen van de staat. Het staatsinvesteringsfonds heeft een geschat vermogen van 70 miljard dollar. Het fonds investeert onder meer in de Italiaanse energiereus Eni... en heeft het aandelen in de Italiaanse voetbalclub Juventus. Ook buiten Italië wordt er fors geïnvesteerd. Ja, zo kocht Libië vorig jaar voor 324 miljoen... een belang van 3% in Pearson Publishing. Dat is de uitgever van de Financial Times. Ook deed het land vorig jaar vastgoedinvesteringen... in Engeland, Verenigd Koninkrijk. Ja, dan naar Egypte. Egypte spekte de Nederlandse legerkas... staat in de Volkskrant... Nederland is volgens de krant groot leverancier van militaire voertuigen... aan de legers van Egypte en Bahrein. Maar door de onlusten in die landen zijn de toekomstige verkopen... volgens de Defensie onwaarschijnlijk. In totaal ging er al de afgelopen 20 jaar voor bijna 400 miljoen euro... aan Nederlandse afdankertjes naar Egypte. Het ministerie van Buitenlandse Zaken moet voor dit soort verkopen... haar fiat geven. Volgens het ministerie voldeden de leveringen... aan de destijds geldende richtlijnen. Zo komt er geen vergunning als dat land materieel in het verleden heeft gebruikt... voor het schenden van mensenrechten of voor... Binnenlandse onderdrukking. Leveringen aan Egypte noemt de Volkskrant desondanks opmerkelijk. Nederland weigerde in de periode 1999-2003... zeven vergunningen voor wapenleveranties aan dat land... wegens onvoldoende naleven van de mensenrechten. In een interview met de Telegraaf dan zegt minister Leers van Immigratie en Asiel dat asielzoekers sneller te horen krijgen of ze wel of niet mogen blijven in Nederland. De CDA-bewindsman stuurt vandaag zijn beleidsvisie naar de Tweede Kamer. Voor echte asielzoekers moeten we ruimhartig blijven openstaan, maar we moeten veel strenger zijn voor de gelukszoekers, aldus Leers. Vanaf het schooljaar 2012-2013 worden kerstvakantie en meivakantie centraal vastgelegd. Op dit moment ligt alleen de zomervakantie vast. staat in een wetsvoorstel van minister Bijsterveld. Uh, van Bijsterveld. Een woordvoerder van de minister zegt in trouw dat het haalbaar moet zijn... om na de zomer van volgend jaar met de nieuwe regels te beginnen. Zo dadelijk, na het journaal van 7 uur, krijgt u het laatste nieuws... over die aardbeving in Nieuw-Zeeland... waarbij meer dan 60 mensen om het leven zijn gekomen. En natuurlijk meer over Libië.